De gemeente Terschelling hield vanochtend een besloten bijeenkomst voor betrokkenen en bewoners. De politie spreekt vandaag met getuigen. De kapiteins van beide schepen en de stuurman van de veerboot zijn gisteren verhoord. In verschillende regio's van Oekraïne zijn vanochtend energiecentrales en andere belangrijke doelen aangevallen. Onder meer Odessa werd onder vuur genomen. Ook werden Russische raketten neergehaald. In Kiev kwam een raket in een bos terecht. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky noemt de aanvallen een terreurdaad tegen de burgerinfrastructuur en tegen mensen. Volgens de VN zijn sinds de Russische inval zeker 6000 mensen om het leven gekomen. De VN vermoedt dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. In Rome is Giorgia Meloni beëdigd als eerste vrouwelijke premier van Italië. Ze is de leider van de rechtsradicale Fratella d'Italia. Die partij vormt een coalitie met het conservatieve Forza Italia en de rechtspopulistische Lega Noord. Morgen is de machtsoverdracht tussen Meloni en haar voorganger Draghi. Bij de verkiezingen een maand geleden veroverde de nieuwe coalitie de absolute meerderheid in het Italiaanse parlement. Bij een kalkoenbedrijf in Hedel in Gelderland is voor de tweede keer dit jaar vogelgriep vastgesteld. Ruim 44.000 kalkoenen worden geruimd. In maart werd het Gelderse bedrijf ook al getroffen door de vogelgriep. Toen werden ruim 64.000 dieren afgemaakt. In totaal zijn dit jaar 6 miljoen dieren geruimd. Dat is het hoogste aantal sinds de epidemie van 2003. Toen werden ruim 30 miljoen dieren afgemaakt.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 Dat kennen ja. we allemaal van dat mannetje waar boven op de gevel stond. Dat kan ik me nog herinneren dat het gesloopt is. Dat is in 1929. 1929 geweest. En dat was ik, ik zes jaar oud. En, en ik hoor dan dat het zou, restauratie zou 16.000 gulden gekost hebben. Ja. En dat vond de gemeenteraad te veel. En toen hebben ze ja, maar gesloopt. Ja, de leden van de gemeenteraad. Degenen die van buiten kwamen, dus die buitenstaanders waren, die vonden het jammer dat het afgebroken werd. Ja. En dat vind ik, gezien de foto die ik hier voor je heb en Je legt... hebt een foto daar, ja.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 Ergens op mijn zolder hadden ze kamertjes gemaakt en daar sliep ik. Maar hoe ging dat dan? Want hoeveel bewoners waren er in die tijd? 37, 1937? Nee, 37. Nou, dan moet ik eens even denken, Pieter. Even denken hoor. Je kwam de gang in, dan had je een kamer, daar woonde Jans van Achterkok. Dat is één. Jans van Achterkok. Ja, dat zijn de namen, hè? Ja, ja Jans van Achterkok. Kom maar aan hoor, Ruud. Uh, nee, dat weet hij niet. Die namen nee. weet ik allemaal natuurlijk. Jans niet. van Achterkok.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 Ik weet niet wie er op dat moment woonde, maar wat ik nog wel weet... ...dat daar toen, die liep met een wit paard op strand... ...en die noemden wij altijd Kouras. En Kouras had een heel laag stemmetje, want wij zeiden dan altijd... ...Kouras liep met een donderende stem, kijk je! En zo ging dat. En Kouras, dat was de vader van de vrouw van Knotter de Kruidenier. En die woonde in de Dierkenijuistraat. Nou, dan ging je de trap op naar boven... En daar woonde, ik denk hoor, de vader van Engel Punt. zijn vader. Engelpunt heeft hij gekend, Zeg Nee. Toon? Ja, maar niet, ik weet alleen dat ton, Tonia daar gewoond heeft, omdat is die periode later geweest. Ja, maar die kwam. was later. Dat is alweer veel later. Het was dus nu al ja, ja, 37 ja, ja. toen ik erin kwam. Ja. En daar woonde dus... Uh,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 Bij zijn bijnaam noemen Jan Nobi. Ik weet niet of je die gekend hebben. Jan Straten maken Stratenmaak. Ja, en ja, ja, ja, die altijd die kleine die, klusjes uitvoerde. Ja, die zijn grootvader. En dan zat er een kooiman op. En dat was een huisschilder. Hele goede huisschilder was het. Ik weet nog wel dat hij een keer de gangen geschilderd heeft. En die waren na een half jaar nog niet droog. <lacht> <lacht> mam, nog over. Maar Ik hoor je alleen maar mannen noemen. Dus ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jans Vandaag de Kok heb ik al genoemd. Kom aan. Okay. Er zaten niet zoveel vrouwen in op dat moment.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 Eh. We gaan even naar de muziek luisteren, ja, kan je die, nadenken. kan ik nog even nadenken, ja. want ik ben er al lang niet natuurlijk. Nee. Ja, we gaan gewoon weer verder, want de muziek die wil nog niet aanslaan. Heb je ondertussen nagedacht Willem? Ja, ik dacht wel. Even voor de microfoon. Daar zat een dus schuiter.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 Dat is allemaal schottenwerk. Dus zo zullen ze het vermoedelijk wel. Het waren heel klein, hè? Het waren heel kleine kamers. Het waren niet groot. Alleen de dubbele kamers voor dubbele bewoners, dat was wel aardig. Even Ruud en Willem, wat deden die mensen nou overdag? Want er was geen televisie? Nee. Nee, als je. Oh ik vergeet er nog één. Dat is een hele bekende. Dat is van de familie Driehuizen. Dat was oude Willem Glazer.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 Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al, er bleef voor mij een aanzicht en herinnering. Toen ik langs het van mijn vader de heugel nog zag staan, ik was een kind, hoe kon ik weer. was natuurlijk Wim Zonneveld met het dorp. Uh, weer mooie muziek, Jan Kool. Bedankt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 Ja, onderhand vroeg je wel eens of ze wel normaal waren, maar goed, dat bleek dus te zijn met het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 Van hotel welgelegen op de Hoge Weg. Ja. En je had. Uh, Dirk Vader heb Dierk ik. Dirk Vader, de oude Dirk Vader dan, he, ja. de, de bloemhandel. En. Uh, Bakhoven, de groenteboer. En winkel, Oude winkel. Oude winkel. Oude winkel. Oké, okay, maar die. We gaan even terug naar eten. Er komen steeds elke maand andere bakken. Maar wat kookte jouw vader dan? Nou, de aardappel, de groente, het vlees. Bakte het vlees. Ja, veel, nou, vis, veel vis, veel ja, vis. Dat kan ik me dat, nog goed herinneren. Heel, ging heel je, veel vis. Werd dan dan er, ging hij naar de uit, want daar had hij natuurlijk zijn koekjes ja, gezien, ja, want ja. daar kwam je uit vandaan. En goedkoper konden ze nooit eten. En, en uh, drinken erbij? Nee. Water, ja, ja, koffie, ja, later, koffie, koffie, thee, koffie en thee. Koffie en thee. Koffie en thee. Ja. en, en, en alcohol, je, alcohol was verboden. Alcohol was verboden? Ja, alcohol was verboden. Ja, meen je dat nou? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja.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 Jij woont daar. Ja. En op... Eerst even naar de muziek gaan. We gaan even naar de muziek. Ja. Doe het maar. Achter de muziek <laughs> aan het de Delft. Oh. Wanneer ik voor de spiegel zit, dan denk ik, wat is dit? Is dit nou mijn lijf? Is die vrouw in spiegelglas? Dit is niet wat het was. Is dit nou mijn life? De jaren zijn voorbij gegaan, ik zie mezelf staan. Is dit nou mijn lijf? Maar het mag wel eens een keer gezegd, zolang ik niet ben afgelegd.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 voor de arbeidseinsatz e ingediend. Dus ik, de Arabische met, ik geloof Joop Kokken en Wim Paap, Wim Jiffy. En uh, <coughs> formulieren gehaald en er moest gekeurd worden. En ik werd gekeurd door dokter Gerken. Dokter Gerken was wel bekend als. Ja. Yep. Uh, maar ik wil geen kwaad woord over het man horen. Echt niet.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 Je kijkt naar Ruud, weet jij dat? Dat weet nee, ik niet, want ik ben er in 1948 in gekomen. Niet. Dus... Nee, ik dacht het niet. Ik, uh, maar het was ik kan me dat wel herinneren om de, om de planken eruit te halen en alles, hè? Uh, nee, maar dat was, dat was het nee. niet. Want als ik me goed kan herinneren, ik, ik moest eens een keer ik, ik ben, Dus na de oorlog ben ik uh, nog een poosje vrijwillig in dienst geweest. Ik hebben de bewaking gezeten van de kampen waar de, toen de tijd uh, de NSB's allemaal uh, werden. werden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 Nooit was ik te moe Van de dijk afrollen En mijn opa was de dijk Deed ik de tv spelen En mijn opa was het lijkt Mijn opa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 wat, wat hij net zei, Willem zei, uh, pruimen en dergelijke. Ja nou, ik... Ja, daar, daar ging je niet gebukt onder, hoor. <laughs> nee? Nee. Oh. Nee, het was een doel hoor. Ja? Ja. Ja, heeft nou, viel veel mee. Ja. mee. Ja. Maar ik was ja, meer bui buiten, ik, we goed, waren meer buiten dan binnen natuurlijk. Ja. Dat, uh, ik bedoel, het is allemaal zo klein en uh, je hebt alleen maar drie bedden staan en verder niks, hè.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 Nou, Nakijken. Nou, nee, nee, nee. Ik denk de mensen is het lezen eens even ze ze konden. Nee, nee. Ik denk het ook niet. Nee, Goeie ja, Willem. Ja, daar waren erbij. bij. Er ja, daar waren we bij, Die waren wel bij de tijd, maar verder dan. Ja, de, ja ik, ik, had, ik had ook zo grappig. Dat was allemaal. Maar net wat je er net zei van, over dat de dement zijn. Dat, dat, dat kan je inderdaad nee. je dat niet herinneren. Terwijl je dat nee, nu veel nee. meer meemaakt. Dat is soms wel aardig is bij de tijd. Wijsheid. Ja. Ja. Alleen later weet ik dan wel van, van, van, van Tonia. tante Tonia. Ja, die is die werd toen heel warg ja, dat... en alles. Dat weet ik. Maar, maar ja, mag het ook. Die, die was geloof ik uh, 95 of zo. Ja, die, li die liep liever met een karretje met koffie langs. Ja. Ja. ja, en zo waren er meer. Die, die, die, die was dus wel. Uh, dat was uh, Job, Job Weber. De Weber van, van de familie van de ijsfabriek. Vroeger de ijsfabriek. Ja, ja, ja. ja de, bij... En die... Uh, maar konden jullie ook een gratis kop thee en kop koffie meedrinken? Uh, dat vroegen ze wel. Als je dan binnenkwam en zei ze van wil je wat drinken, en dan kon je of koffie krijgen, maar dat was uh, oude koffie. Nou, dat niet zozeer, maar in, nee, in de trant van heel die vroeger. Zalf, die oude sand die waren altijd gewend dat die koffiepot de hele dag stond te ja, pruttelen. Ja. Die was goed. Dezelfde pot. Wezen. Ja. ja. En dan ging er af en, en het toe water het, uh, en een schepje koffie bij. Koffie met en he, hele slappe koffie, want ja, anders, als het te sterk was, dat was niet goed voor die joutjes. Ja. <laughs> Denk nee. ik. we gingen er rennen. Maar goed. Wij, maar over het algemeen ja. werden er wel goede spullen in ja, zo hele, ja. Mijn vader ja. en mijn moeder hadden een ja. hekel rotzooi. Ja. Ik kan je wel een voorbeeld geven.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 Een, je, pot, want, een pot. Ja, ja, nou ja, ik zeg het netjes. Ik kan ook pispotten. En er ging wel eens met mis ook natuurlijk, hè? Ja. En dan kon je dat ook. Zulke was, ja. wasman, zo groot, jongen. Dat ja, in het begin. In begin was ja, dan begin was er geen wasmachine. Ja, nee. in het begin was er een wasmachine. En was er wel een velo, maar het was geen elektrische. Maar dan, dan waren er oude mannen die nog wat doen konden. Die stonden dan met die. Een wasbord? Nee, met zo'n ding. En dan ging er zo'n <kwijnt> schoep in die, in die machine. En dan werd het. Uh, <kwijnt> Maar toen later ging de was allemaal naar uh, Hollandia toe. Maar de stond ook vaak de was op, de, op, de, op, de, op het gasstel, hè? Ja, Of de kolenstel, wat was het? het en de... uh, salaris weet ik ook nog, hoor. <laughs> Hoeveel? 250 gulden in de maand met kosten in woning. Zo. Met z'n tweeën. Dus nou, dat was in die tijd toch een behoorlijk bedrag. Nou, een behoorlijk bedrag. Nou, dat kon van er net voor komen. Ja, dag, dag Dan moest dag je bij je de, de Facebook werken, moet je kijken wat een directeur van een bejaardenhuis nou verdient. <laughs> ja, ja.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 Hebben ze nooit gezegd van, zullen we een spelletje Monopoly doen of een domino of weet ik veel Nee, nee, ze waren meer met zichzelf bezig gewoon. Ze waren ook heel echt ingetogen. Dus echt met zichzelf, ja, toch misschien een beetje het leven wat ze dus gehad hadden, langs laten komen. Heb je nooit verhalen gehoord over het verleden van die mensen? Nou, eigenlijk niet. Nee, want ja, kijk, ik heb er drie jaar gewoond. Nee, twee jaar. Ik heb er tweeënhalf jaar gewoond.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 En daarna zijn we dan naar Bennoheim gegaan. En dan krijg je een, uh, krijg je een heel uh, appartement uh, aan ruimte. Ach, Ruud, hadden jullie douches in, uh, in, uh, in de verdieping of een wat? We hadden uh, helemaal niks van een lampetkan. Geen stroom op water? Uh, nee, we hadden nee, nee, nee, een lampetkan. Die stond uh, bij mijn moeder op de kamer. En daar, uh, daar oh, hadden ze beneden. Oh, oh, oh. Willem zwemmen hoort u. Oh, oh. Zeg maar Willem. Als je de trap kwam had je nog een overloop Nog een kort trappie en dan kwam je boven. Nee, nee. Ja, en dan kwam je boven op de bovenverdieping waar jij dus in. En als je dan helemaal links aan naar de voorkant, dus de middelste, de middelste dakkapel, dat was de badkamer. Daar stond een bad in. Nou, wij ik heb geen bad meegemaakt hoor, Willem, spijt me nou, veel jij roerde er misschien nooit in. Nee, nee, nee. Nee, want daarin dat gedeelte. Ja, maar er was een badkamer van, in ook. was geen in, maar er was een badkamer. Nou ja. Je... In dat gedeelte van ons was geen badkamer, want wij hadden de, de, de, in de, de, de, de kamer. Nee, wij hadden in de voorkamer en daar sliepen we met z'n drietjes. We hadden het overloopje, daar sliep mijn zuster. En een het achterkamertje daar sliep mijn moeder. En we hadden alleen een lampetkant en dat weet ik, die staat, stond bij haar op de, op de, op de kast. Ja, ja, ja, ja, ja maar dat zou kunnen, maar er was een badkamer. Nou, dat was niet zeker? gesloopt in de oorlog. Nee.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 Van de Veldschuit. Ja. Bijna, meer. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> als jij nou eens terugkijkt op dat... Uh, heel belangrijke periode in je leven. Ook in Friesland. Wat, wat denk je dan als eerste terug? Ook in Friesland. Ja, dat ik... Als ik... Die periode was natuurlijk... De oorlog was een rotperiode. Maar aan de andere kant... Dat komt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 Dan ben ik zo blij dat jullie Aan de andere zijn... kant, uh, nu realiseer ik me dat ik eigenlijk meer had moeten vragen toen. Maar ja, dat is net als wat Ruud zegt, daar, daar ben je dan niet mee bezig. Nee, maar jullie komen elkaar op een gegeven moment tegen. Want jullie kennen elkaar. Ja, ja wij kennen elkaar nu. Uh, ik hoorde samen Michigan golven en dergelijke. Dat, dat hebben we gedaan. En ja. hebben jullie nooit samen gepraat ja. over dit, dit, dit gebouw? Nee, eigenlijk nooit meer. Nee. Van ik heb er nee. gewoond en ik heb er ook gewoond. Nee, eigenlijk nee. nooit meer. Nee. Dat, uh, de, de, de interesses waren toen op dat moment in die Midget College Sport uh, met Wilm en, en, en, en, en Henk uh, Zebrechts. En uh, hebben we ook uh, verschrikkelijk veel lol gehad. We zijn nee. overal naartoe geweest naar Apeldoorn. Maar, om, maar wist u het van elkaar dat hij daar gewoond heeft? En wist jij dat hij daar gewoond heeft? Ja, ja dat, dat, dat, dat, dat, dat wisten we. Want we kenden elkaar al ja, natuurlijk. Ik, ik, ik, ik, ik kende ken wel. Ik kende elkaar toch. En, ja, dus maar en je en, praat er eigenlijk helemaal nee, niet nee. meer over.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 ik kijk er altijd met plezier op terug en ik, ik woonde hier eh, op een plein en als ik dan zo om me heen kijk, dat zijn nog steeds dezelfde panden. Je hebt daar die deur zien. In de microfoon praten. Uh, daar was een deur daar, hè. dan zie je die deur daar. En dan kon je dan lekker doorlopen en dan kwam je in de Korsestraat uit, toen ze wat uitgehaald ja. hebben. En dan kwam de politie in de vlucht hier die deur in, die deed dat de binnenkant ja. dicht. Ja. En dan bleven ze voor de deur staan en dachten dat je er nog in zat. Maar dan was je er al lang geluid. Ruud zit ah, te lachen, je hier met roepen. je Ja, de zomer is door de tuin heen en zo bij de bakken ja, de, de, de poordoren. Uh... En, en, en dan op de, de bovenkant bij zomerlust liggen. Ja, ja. En dan een rotgeintje uithalen. Door de handen laten. En dan lagen we een broer niet op Niet te veel zak. vertellen Willem, nee, anders je dan weten ze alles. We niet te zeggen. We gaan stoppen, lieve mensen. Ja, op uh, 1 november 1973 is het verzorgingshuis gesloten en zijn alle bewoners vervolgens verhuisd naar het Hulsmondshof en naar het huis in de Duinen. En toen kwam het eind aan de periode van dit oude mannen en vrouwen.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 we hebben Jopie Waterdrinkerboom hier in de studio. Ik wens u een heel fijn weekend toe. En heren, bedankt voor jullie informatie.